4 uur. Jobboot met het NOS Journal. Mensen die zaterdag willen demonstreren tegen Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Maasluis, mogen dat alleen doen in speciale vakken. Ook moeten demonstranten zich van tevoren melden als ze van plan zijn om actie te voeren. Volgens de burgemeester wordt het historische centrum van Maasluis gezien als een festivalterrein. Waar je niet opkomt zonder controle. Gisteren werd al duidelijk dat de gemeente honderden agenten inzet. om ervoor te zorgen dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet elkaar niet in de haren vliegen. In Zaandam zijn vier mensen opgepakt voor het uitbuiten van vluchtelingen. De vier verdachten zijn leidinggevende van een wasserij... waar de vluchtelingen met een verblijfsvergunning werkten. Volgens het Openbaar Ministerie kregen ze nauwelijks betaald... en werden ze gedwongen om in de wasserij te wonen. Ze hadden in de stellingen tussen het wasgoed een slaapplek ingericht. Ze werden door de vier verdachten met camera's in de gaten gehouden. Justitie spreekt van een moderne vorm van slavernij. De ANWB verwacht een heel drukke avondspits. Vanuit het westen komt er slecht weer aan met regen en mogelijk met hagel en onweer. Rond vijf uur regent het in de hele Randstad. In combinatie met het drukke verkeer van de laatste tijd kan dat tot extreem lange files leiden, waarschuwt de ANWB. De voormalig directeur van het Limburgse champignonbedrijf PrimeChamp moet twee jaar de cel in voor het uitbuiten van Poolse arbeiders. Ook vervalste hij onder meer saladestrookjes. Er was 4,5 jaar cel geëist. De straf is lager, omdat niet kon worden bewezen dat alle plukkers werden uitgebuit. Het bedrijf moet ook een boete van 75.000 euro betalen. De zes Poolse vrouwen maakten heel lange werkdagen en ze hadden bijna nooit vrij. Volgens getuigen vielen sommige vrouwen flauw van vermoeidheid. Ze kregen een boete als ze hun arbeidscontract wilden opzeggen. En dan het weer, bewolkt en vanuit het westen buien aan zee mogelijk met onweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolkt, later ook zonnige periode. Temperatuur morgen rond 6 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits begonnen. Het zou wel eens een hele drukke avondspits kunnen worden vanwege de regen. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijntunnel. Een half uur vertraging. Waarschijnlijk zijn ze daar aan het doseren. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp door een pechgeval bij knooppunt Raasdorp. 4 kilometer. Op de A9 Diemen-Alkmaar bij knooppunt Batuverdorp. Half 5. De Koentunnel is gedeeltelijk dicht richting Den Haag. Daar heeft het vooral het verkeer last van wat vanaf de A10 Noord komt. Want die tunnelbuis is dicht na een ongeluk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij sliedrecht oost 9 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. A27 Utrecht-Almere na een ongeluk bij Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is donderdagmiddag, 10 november, 4 uur. Dus tijd voor Muziek van Live. Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. Mijn vrienden zijn vanmiddag Imka Drommel en technicus Ronald zijn. ZFM is te beluisteren via FM-frequentie 106.9, Kanaal 40. En u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl wat kan u verwachten de komende twee uur? De column van Mendy Schorl om half vijf. En in het tweede uur om half zes het weer voor het komend weekend. En de wereld van ZFM om kwart voor zes. En de spreuk van vandaag is... We kunnen de dingen niet altijd veranderen. Maar we kunnen wel proberen onze houding tegenover die dingen te veranderen. En ik mag de eerste plaat eruit zoeken. Ja, ik heb hem weer uitgezocht. En ik heb een hele mooie van Gigi Carry on. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier.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 To doubt and you can't figure it out. Carry on, carry on. Between the time it takes and all those mistakes, carry on, carry on. It don't matter what you say or do, it just seems to work out if you want to cut out all the slack, take it off your back. Ontvang ze met een lied, maar tel een jaar, drinken ze wel en jaar, daarop weer niet. Sinterklaas, die kent het niet. Sinterklaas. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid van paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want dat antwoord krijg ik niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk... Ik denk begin een keertje goed. Ja. Vinger ja. in de lucht. Ja. ja, niet dat het helpt. Nee, meestal niet. Helpt <laughs> het bij jou wel, Imca? Imca wel. Imka huh? huh? huh? is heel huh? rustig. Huh? Oh, daar. Ja. Oh, MK is heel rustig vandaag. Ja? Ja, die, die kijkt naar Sinterklaas dus. Oh. Ja. ja, naar het verhaal van Sinterklaas. Kijk je naar het verhaal van Sinterklaas? er ja, komt vrijdag een boek uit. Duizend jaar Sinterklaas. Duizend jaar Sinterklaas. Ja. Is hij al zo oud, die man? Ja. Oh? Hij leeft in 300. Dus ik, 14 ik, ja, 1400 jaar voor de slavernij. Ik blijf de versie van Dick Maas het beste vinden. De horror Sinterklaas. Ja. <laughs> ja. ja, met, ja. Uh, een interessant boek. Ik denk wel dat ik het uh, ga bestellen. Ja, is ja, dat zo? zo. Ja, ik, door onderzoeksjournalist Peter van Trichter Gouwe naar Hans Kreuger geschreven. Maar ga, het, maar ga je het ook lezen? Ik bedoel, ja. ik bestel ook ja, wel eens een het... boek dat ik denk van, nou... Nou, ik lees wel wat ik bestel hoor. Ja? Oh. Ik heb bij Elsevier gewerkt, dus ik kreeg heel ja. veel boeken. Ik twee in... kranten per dag. Ik lees niet alles wat ja, ik bestel die krijg je dan, hè? Ja, ik kreeg de AD ja. en het ja. NRC. Ja. Dus morgens voor ik wegging had ik dan de krant voor in de trein. Dus als ik thuis kwam, ik ook weer een krant. Ja. Ja, ik heb bij die drukkerijen allemaal gewerkt. En we kregen altijd van alles mee, jongens, als we daar waren. Dat ja, is... ik zat aan de, dan uh, aan de uitgeverij. Oh, jij zat bijna? Dus, uh, oh, ja. ja. Dus nee, we als je heel veel kranten krijgt, niet? Ja. Ik uh, repareerde die, die drukpersen waarmee dat... Ah. Uh, yeah. Ja, nee, ik deed de bestellingen van de Engelse wetenschappelijke kant. Oh, oh jee. In het ja, Engels? De, de, ja, de science publishers. Oh, jeetje, mijn neetje. Goed, tot zover de goede oude tijd. En door. <laughs> Over uh, Sint en Piet. Ja. ja. Nou, het blijkt gewoon dat het allemaal onzin is eigenlijk. Maar het Sinterklaas en Zwarte Piet is onzin. Ja, is gewoon onzin. Gewoon een sprookje. Een sprookje, ja. een sprookje wat, wat gewoon bedacht is door iemand. En, 150 jaar geleden. Ja. In, uh, toen waren we ja. er nog niet eens slaven. Maar, ik ik uh, zeg even niks. Nee. Zal ik even het evenementenagenda doen? Doe dat eens, ja. ja Geef ja, eens even een evenement. Voor, nou, een heleboel. De 13e, De intocht van Sinterklaas. De rotonde boulevard. Circa 12 uur. Ook de dertiende, een Pieterspectakel, Korversporthal aanvang kwart voor drie. En ook de dertiende, Tokodrama met Echtbrekers. Muziektheater, de krocht, aanvang om drie uur middags. Echtbrekers? De Echtbrekers. Echtbrekers, dus ze breken echt. De zeventiende, Ondernemerschala in de haven van Zandvoort, aanvang om half acht. De negentiende, Heidische Internationaal, Heidi Internationaal. Henk Janssen en Dirk Housé met Alley Hop in Theater de Krocht... aanvang om 8 uur s'avonds. Dat is lachen. Ja, is dat zo? Ja, dat is lachen. Ja. 19e Zandvoort 500, circuitpark Zandvoort. De 20e culinair Rondje Zandvoort. Culinaire wandertocht langs Zandvoortse restaurants. De 20e Jazz in Zandvoort... met Jan Wetzels, Theater de Krocht aanvang om half drie. En ook de 20e Concert met Symfonieorkest Haarlem protestantse kerk aanvang om drie uur s middags. Dat nou, was het. Man, man, man, man. Het is wat, hè? Het is, uh, er is veel te doen. Een feest. Ja, het, er is eigenlijk in Zandvoort van altijd wat te doen. Ja, altijd. Je. Altijd. Ja. Het is nooit... Uh, je denkt het is winter en het is een dooi dorp... maar het is echt niet zo. Misschien is het leuk als we ook uh, de activiteit... van de seniorenvereniging gaan vermelden in de toekomst. Die hebben 600, ja? bijna 700 leden. Is ja. dat zo? Dat is zo. En ja, die doen weet... heel veel. Ja, je... Ja, Sandvoort heeft zoveel senioren... dat ze wat schijndood is al. Dus. <laughs> nee, nou ja, dat is, nee, dat is niet zo. Nee. <laughs> no, dat is echt waar. Ze waren, ze waren uh, dinsdag nog vier leden van de 700 af. Ja? Ja? ja? Ik kan me herinneren dat ze toen hier waren van 500. Ja, van nou, 500 leden. Toen waren ze hier. Dus. Moet je nagaan. Ja, want als we dingen organiseren... is de inschrijvingen zoveel... dat ze mensen nee moeten verkopen. Ja. Een avondje met een etentje hebben. Niet... Dan moeten ze er drie of vier organiseren. Dat is zoveel belangstelling ja. voor Ja, ja want reisjes en van alles doen ze. Ja, dat is inderdaad ja. waar. Bingo. Ja, dat ja, namen in Zandvoort gewoon. In plaats van... Uh, Dufdorp. Dufdorp. Uh, hoofddorp. Ja. Dufdorp. Ah, Dufdorp. Gaan <laughs> we een plaatje? Ja, droom, ja. Uh, gaan we dromen. Hoor er maar wat ja? in. Ja, gaan we dromen. Ik uh, je open zetten. The children, je zit te kijken van, wat is dit dan? Ja, inderdaad. Jij kent hem wel nu? Nou, het liedje kan ik wel, maar niet van hun. Achboch. Weet jij het verschil tussen je, je schoonmoeder en een terrorist? Ik heb geen schoonmoeder meer. Dus je weet ook niet, jij, weet jij dat? Ik heb geen schoonmoeder. Nee, sorry. <laughs> Helaas zeg ik dat. Nou, voor degene die dan wel een schoonmoeder hebben... Het is, je maakt je denk ik een grapje. En dan. Goed, met, je, met een terrorist kan je nog onderhandelen. Nou, ja. Ja? ja. ja. ja met mijn schoonmoeder kan je niet meer... Maar je hebt ook nog... nooit een schoonmoeder gehad? Jawel, zeker. Nou, dan wel. weet je toch. Nee, we zijn heel mensen. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon een aardig mens. Dus jij bent zo'n glijder die gewoon met zijn ja. schoonmoeder om kan. Ja, ik kom met mijn schoonmoeder goed door één deur. Dat je denkt van... Uh. Nee, nee, we zijn uh. heel aardig nee. Ja, dat zeg ik. Ze lijkt erg ja. op mijn vrouw, dus... Uh. Ik weet dat jij niet luistert, dus... Ja, daarom... Uh. Uh. <laughs> daarom zeg ik het ook... <laughs> Zo, verder een muziekje doen? Ja, doe maar. Ja. Deze, deze die kwam ik uh, tegen. Erg als in een lijstje. Dat is een lekker nummer. Kwam je deze tegen? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Maar bij de, bij de supermarkt? Ja. Hey, oh. wie is dat? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Is het wat? Dat liedje, dat was een leuk liedje. Ja, ik ja. Waar dacht was. je dan dat ik het over had? Nee, de, ja, nee, de, dacht ja, dat je, ja, nee. Ja, nee, ja. dacht, dacht je dan dat je dat over mij, Ik dacht, dacht, dat dacht dat je het over mij had. Oh, <laughs> of, dat ik vroeg of jij wat was? Ja. Nou, maar dat weet ik wel hoor. Oh, dat is ook niet ja. hè? Ja. Want, nou, dat. In, dat, in, dat, dat zeg ik nou weer niet hè? Nee, inkaart wat. Ja. Wat heb je? Ik ga het over de vrijwilligersprijs voor 2016 hebben. Oh. Nou, jij niet? Nee. Nee. Ieder jaar? Niet vrijwillig in ieder geval. Ik begin gewoon overnieuw. Oh. Ieder jaar organiseert het vrijwilligersinformatiepunt, VIP... van pluspunt een vrijwilligersprijs. Er zijn vijf organisaties genomineerd... die in aanmerking komen voor zowel een publieksprijs als een juryprijs. Op zaterdag 26 november is de prijsuitreiking. Zandvoort en vrijwilligerswerk, ze kunnen niet zonder elkaar. VIP Zandvoort, het vrijwilligersinformatiepunt... is trots op alle vrijwilligers en hun organisaties. Door hun inzet kan er zoveel meer gebeuren. Ze dragen dit allemaal samen door en verdienen stuk voor stuk een prijs. De bewoners van Zandvoort hebben verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen om genomineerd te worden voor de VIP Vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaande uit Maaike Koper, Gerry Rutte van CFM... Marijke Veerman, Dierthuis Kennemerland, heeft alle nominaties uit, uitvoerig bekeken... en besloten welke vijf vrijwilligersorganisaties definitief genomineerd worden. Dit, zijn naar aanleiding, dit naar aanleiding van de onderbouwingen... de hoeveelheid voorgedragen nominaties... en de visie van de jury naar aanleiding van de criteria. Bent u benieuwd welke vijf organisaties genomineerd zijn? Kijk dan op www.vip-zandvoort.nl en breng uw stem uit, want uw stem telt. Op zaterdag 26 november van 4 tot 6... is de prijsuitreiking van de VIP-vrijwilligers-2016-prijs... Bij pluspunt in de Vlemingstraat 55. Stemmen kan via www.vip-sandvoort.nl of op de Facebookpagina VIP Zandvoort. Nou, ja. en je ik kan wel zeggen: wij zijn genomineerd. Is dat zo? ZFM. Ja, is, dat ZFM is genomineerd. Ja, ja. ZFM is genomineerd. Ja, ja. Even reclame maken. Ja, stem op nee. ons, stem op ons. Maar er zit er ook één in de jury. Hè? Dus ja. Ja, <laughs> ja. Dat, dat heeft er niks mee te maken, want de andere oh. twee zitten niet in de jury. Oh, Jullie staan, dus staan wel op een e-mail-lijst. Is dat zo? Jullie staan op een e-mail aan? Nee. Nee? Nee, ik ook niet. Oh. Dat maakt er niet uit. Nee, oh, oké. Okay. Gewoon onze organisatie. Oh. ZFM. Oké. Okay. Is genomen ja. hier. Nou ja, er zijn een heleboel vrijwilligers natuurlijk. Wat ja, wou ik wel zeggen. Geef even op vakantie. Jij? Doe maar. I was walking down the street.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 You. Mm -hmm. Van de week, week. Onthand. Ondanks schreef ik over sociaal detox. Na afsluiting van alle verbindingen maakt een klein drama. Het overkwam mij vier dagen voordat ik afreisde naar Singapore. Knap lastig. Toen ik net mijn vluchtticket ticket wilde uitprinten, de omzetbelasting voor mijn bedrijfje. Embrace Life naar de Belastingdienst moest sturen... precies in de twee weken dat ik weg zou zijn... en op verzoek van foto's en documenten wilde doorsturen... na aanleiding van een interview met een Hanersmagazin. Een beetje onthand was ik wel. Zo zonder internetverbinding, mail, televisie en telefoon. Nou net, nu ik een ketelonderhoudsmonteur op mijn zolder heb... die vragen heeft om wat te, zoek, te zoeken op internet. Maar al snel het besef dat ik lastig is... Zonder werkende apparatuur. Ik ben het stoeien met mijn column toch doorgestuurd te krijgen... want de deadline is al over een half uur. Tot overmaand van ram trekt de beste man de verkeerde stekker eruit. En als hij de mechanische ventilator wil uitzuigen, plop. Het beetje beeld dat ik nog op mijn pc had, is zwart. Het door zo'n dag, dat voel ik aan mijn water. Twee jonge mannen van het telecombedrijf... met drie grote hoofdletters staan intussen voor de deur... Ze komen uitleggen dat de storing ernstig is. Waarschijnlijk een kapotte printplaat in een kastje waar precies ons adres aan verbonden is. Nokia is de leverancier van het onderdeel. Deze zal besteld moeten worden. Mogelijk binnen 24 uur opgelost. Alle vier dagen was ik volledig contactloos. Pluspunt is dat je creatiever gaat denken. Met misschien was het toch in deze stressachtige situatie niet het juiste moment. Op vrijdagavond plopten de lichtjes weer aan. Als er een idioot alles vaart, op vaart ingezet. Zaterdag op het vliegveld. In Singapore moest ik toch enigszins lachen. Moest ik de blinkende schone MRT. Grotendeels onderhoudsmetro netwerk. Een ieder vastgeplakt aan mijn smartphone. Zag zitten. Het is druk op de metro. Op, elke, op welk tijdstip dan ook. Niet zo gek misschien. Met een inwonersaantelling van 2013. Van 5,6 miljoen. In een republiek. Die nog kleiner is dan de provincie Utrecht. Zwippend, duimend in een rij is al dat ik het zag. Dit land ligt plat, als er zo'n storing zou zijn. Nen die Opdrachten gekregen van thuis. Ja, ja, ja, ja, dat komt straks. Maar eerst, eerst, is, uh, eerst mag jij. Ben jij goed nee, nee. in quizzen eigenlijk? Ik wil eerst antwoord op mijn vraag. Je hebt gewoon opdracht gekregen ja. van thuis, hè? Jazeker. Ja. En die gaan we draaien, Ja. Door. En je kan uh, de... ook al goed opschieten met je schoonmoeder, hè? Ook en met mijn vrouw ook. Ja, of 47 jaar. Ja, nee, die, okay, maar die ken ik. Oh, die die snap ik. ik. Oké. Okay. Met je schoonmoeder? Ja, heel aardig, mensen. Ja, ja, dat is echt. Dat ja, je kan keer. dat niet geloven, hè? maar dat is nee, echt ma en roos helemaal in ongeloof. Ja, ik, ik kan dat echt niet geloven, hè? Volgens mij had jij een hele slechte schoonmoeder of niet? Meerdere gehad, ja. Oh, meerdere? Ik had er ja. maar één. Ik heb ja. er maar één gehad. Je heb jij er maar één gehad? Ja. Schoonmoeder wel, Dus, dus ik kan eigenlijk niet zo goed meepraten. Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Maar er, ik nog dus, even Gimka. We... Ja. Kan jij kan kan quizzen eigenlijk? <laughs> kan, kan je goed in goed Ben je goed ja, in quizzen? Ik, ik weet bijna alles. Dan gaat ze hier nu wat. Nee, dat niet. Oh. Ja, ik kondig aan de Algemene Pubquiz op 11 november om 9 uur avonds. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiant. En wie is de snelste en de beste? Ik. Van tevoren inschrijven. Kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 5 personen, 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Cafékoper aan het uh, Kerkplein. Het Kerkplein, ja. Ja. ja. Zullen we een spelletje doen? Ja. ja. Oh, ja. In opdracht van Janni. Mijn hemelblad.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 Je lief zo so Als ik de aarde Haar verwarmen Laat ik haar leven In mijn arm van sterren wegen. ik het verre Aar het Norderwicht Maar soms Ben ik als kokenklo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 Je kunt niet houden van de, ik de zon. Jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief. We lief. hadden het net even over het de vrouw van ons. Janny wel smaken heeft. Ja, inderdaad, want dit is hoorde ik net van Imka, dit is het beste Nederlandse lied. Ja. En dus, er was het antwoord van Hans. Ja, daarom heeft ze mij gekozen. Nou, daar kan ik niet echt op doen. Nee, nee, precies. Nee, dat is... Ik uh, <laughs> kan me niet voorstellen. Maar goed, iedereen heeft recht op een foutje, Hans. Ja, ja. ja oh, dat ja. kan. Inderdaad. Dus. Hadden we nog wat? Nou, nog even niks. Schijnbaar dan ja. een leuk liedje gewoon. Okay. Maak er beurt aan maar. Ja? Okay. Ja, dan doe maar. Wel, uh, en denken we dan? misschien niet zo erg aan Trumpen. Ja, we kunnen dit. <laughs> dus, uh, van uh, Unplugged is dit. vind ik wel, ja. Ja? ja. Je gaat wat vertellen, hè? Ja, ik ga wat vertellen over Sinterklaas. Zou de luisteraars dat ook willen? Ja, ik denk het wel. Okay. Ja, vooral de kinderen. Nou, die nou, doe dit, maar dan. Ja, die vinden dit prachtig. 13 november, en dat is volgens mij zaterdag... aanvang om 12 uur s middags. Siggins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt vandaag zijn intocht in Zandvoort aan zee. Om 12 uur komt de Goede Heiligman... met zijn pieten, zwarte pieten... Aan op het strand van Zandvoort aan Zee, ter hoogte Herhaal van de dat rotonde. dat nog eens, uh, grote vriend, hoe je dat... Zo wordt dat, Pieter. ter hoogte van de rotonde het Juttersmuseum. Daarna gaat het te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem ontvangt. En de kinderen liedjes gaan zingen voor hem. In de Korversporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen met het Sinterklaars spektakel. De kaarten hiervan zijn te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht... Pluspunt in Nieuw-Noord en Snackbar de Oude Halt. Jullie komen toch ook? De locatie is Strand ter hoogte van de rotonde... Boulevard Paulusloot nummer 9. Even voor de duidelijkheid, um, uh, ZFM neemt afstand natuurlijk van het accent... wat jij net nadenkt. Ja? Nou ja, maar ik vind het wel heel goed ja. dat Zandvoort... hun eigen niet raadt ringeloren en dat het gewoon zo wat de zijn. R ringeloren. Ringeloren. Goudringeloren. Hey, voor een hele hoop kinderen zo rond deze tijd is dit nummer wel van toepassing. Losing my religion. Degene die meekijken op internet. Uh, het blije gezicht van Hans is omdat hij zaterdag... naar een whisky-ding toestand gaat. Hoe oh, heerlijk is dat. Hij zijn helemaal gelukkig. Hadden. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar aanleiding van mijn verhaaltje net over Sinterklaas... Hè, had Imka een heel leuk gezegde. Ja, nou, Vertel eens, het eens, Imka. Laten eens even horen. Sinterklaas kapoentje, geef mij maar een miljoentje. Stop maar stort maar op mijn rekening. Dan maak ik een mooie tekening. Kijk, dat bedoel ik. En on that bombshell... <laughs> 100 years from now tidal bites, and human rights, for satellites, You parasites Hey, I Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground and his rules En Go en begrip Hans, waar zingen ze over? Is dat zo? Ja. Yeah. Oh, peace and understanding. Het is niet uh, het urinedeel, uh, als je dat bedoelt. Nee. Het is gewoon... Ja, ja, ja ik nee, Ja, ik denk, help je vertalen. Ja, dank je. Ja, I understand ja. ook een heleboel. ja, ja. ja, ja. Doe je ook, uh, understent... Een uh, heleboel. Frans? Ja. De ja. die gaat nu even onderstenden. Oh. Ja. <laughs> op zondag 13 november 2016 speelt Toko Drama... de muziektheatervoorstelling Echtbrekers... in Theater De Krocht in Zandvoort. Echtbrekers is een voorstelling geïnspireerd op het oeuvre van Woody Allen... vol humor, geworsteld met liefdesrelaties... Het begint wanneer Jacques en Sarah na jarenlang samen zijn ineens een scheiding aankondigen. Ger en Janna, een bevriend koppel, zijn er voorkomen door in de war. Wat is er misgegaan? Zijn er anderen in het spel? En als die twee uit elkaar gaan? Wat zegt dat dan over hun eigen huwelijk? Misschien is het ergens anders toch beter? Iedereen gaat op zoek naar de ideale partner en het perfecte leven, maar niemand kijkt ooit lijkt ooit tevreden. Met een knipoog naar de speelse verhalen van de Amerikaanse regisseur voegen de acteurs hun eigen dialogen toe. Zingen ze over wat ze bezighoudt en begeleiden ze het verhaal met viool, gitaar of hobo? Aanvang van de voorstelling is zondag 13 november om 3 uur en zijn 5 euro bij Theater de Krocht. Reserveren ja. kunt u bij www.dekrocht.nl of telefoonnummer 06 54 677 947 06 564. Nee, 5-4-6-7-7-9-4-7. Nou, doe het nog eens, doe het nog eens, doe het nog eens, doe nog eens. 06-5-4-6-7-7-9-4-7. Nou, ja, goed hè? In twee keer goed. Dus Bingo. Hè? Ja? En na de voorstelling is er de mogelijkheid om met de regisseur en de spelers na te praten. Oh, nou. Ja. Nou, dat is toch helemaal... Ja. Uh... Als je niet naar die Sinterklaas-intocht wil, je gewoon dat doen. Ja, dan ga je dat doen, ja. ja. Ja, dat lijkt me ook. En als het regelt, is het dan wel lekker ja. droog. Ja, en dat, warm. Ja, en warm. Dat ja. kan niet. Als het regelt, is het niet droog. Dan ben je ja, ja, maar dat, wel. Zeg, dat zei je niet. Je ja, zei, als ja, het, als is het, het regent is, is het lekker mee. droog. Dan, ga, jij, ga jij even spijkers op laag water zoeken? <laughs> ik heb zo'n moeilijk leven. Dat geloof ik. Maar niet alleen hier hoor. Zet op Zuiden. Dit is alweer het laatste nummer voor uh, nieuws en reclame. Dus we zien nu uh, achter uh, die twee items weer terug. Of drie, liever gezegd. Dus tot straks. 69. Straks What's meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS.